9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vandaag een record aantal coronabesmettingen gerapporteerd. In één dag kwamen er wereldwijd meer dan 212.000 geregistreerde gevallen bij. Het vorige record eind juni was 189.000. Het dodental schommelt zo rond de 5.000 mensen per dag. Vooral in de VS, Brazilië en India neemt het aantal besmettingen toe. Het totale aantal besmettingen wereldwijd ligt nu boven de 11 miljoen. Van ruim 500.000 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. In de Amerikaanse stad Seattle zijn twee demonstranten van 24 en 32 jaar oud aangereden... tijdens een demonstratie tegen racisme. De twee vrouwen verkeren in kritieke toestand... Volgens de politie reed een auto op hoge snelheid door de afzettingen en werden meerdere voetgangers geraakt. De 27-jarige bestuurder is aangehouden. Het is nog onduidelijk of er opzet in het spel was. In Seattle wordt al weken gedemonstreerd in de nasleep van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. In de haven van Rotterdam is brand uitgebroken in het ruim van een schip. Een bemanningslid is gewond geraakt en met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bulk die onder Liberiaanse vlag vaart. Het is niet duidelijk wat er precies in brand staat. Verschillende korpsen en een drone zijn ingezet om de brand te blussen. Bewoners van de wijk Sharloos kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden. Ruim 100 protesterende boeren hebben vanmiddag een uur lang de toegang tot het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Na een gesprek met de politie gingen de boeren weer naar huis. Eerder vandaag reden ze met ruim 100 trekkers naar het Zwolle politiebureau om massaal aangifte te doen tegen minister Schouten. De boeren zijn boos omdat de minister het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen vanwege het stikstofbeleid. En dan het weer, het blijft bewolkt, soms is het regenachtig. Morgen waait het flink, vooral langs de kust en op het IJsselmeer. Later op de dag neemt de wind weer af en is er kans op een zonnetje. Het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV.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 The Night Walk with Mario Zanford Are you ready? On CFM ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij. Bij het. het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop dus door. Nu het laatste shownieuws. de party update. Ja, ik heb hem. Niet zo officieel, maar hè, ik heb hem. Party update, alleen niet voor Nederland, want dat wordt erg lastig. En eh, natuurlijk de Nightwalk 10 en natuurlijk de heetste hits op de radio. Straks in tweede uurtje DJ Mouse ook met zijn global house vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Calvin Kelly En als opening Voor je trouwens Kevin McKay en Joshua uit de UK met such a good feeling. Ja, zaterdagavond. Lekker gevoel. De kroegen zijn open. Alleen, uh, ja, anderhalve meter geldt nog steeds. Feestjes, uh, Ja, uh, je mag uh, concerten organiseren als er maar anderhalve meter uh, ruimte tussen de mensen blijft. Dus het wordt allemaal spannend. Vanaf september gaan we weer naar de voetbalwedstrijden. Ook dat wordt uh, een drama. Maar in ieder geval, er is weer een klein beetje hoop in het corona drama. CfM Zandvoort muziek, want daar was ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zometeen sneller, een plaatje gemaakt, je kent hem pas. kleur staat in de hitlijsten. Maar de mooie, muziek van uh, Krasat met Fly Away en het heette Krakazat, moet ik zeggen, niet Krasat, maar Krakazat. Ik weet niet of je fan bent van Earth, Wind Fire, misschien je ouders wel, maar uh, ja, dan lijkt het een beetje op. Fly Away, nu hier op de radio bij CfM Zandvoort. Die heeft iets magisch, We lopen door het hart van deze stad in de lente, zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders. brief schreef, ben ik ga beseffen hoeveel ik van je hou. Jules, de liefde is leuk, maar soms ook een beetje beangstigend. Het is niet erg als je soms wegrent, als je maar wel weer terugkomt. Ik hou zielsveel van je. Voor nu en voor altijd. Dank voor je er zijn. Maak niet uit. Niet uit de haar. De witte Erasmusbrug, het park en hier in Ninahoi. Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is hier mooi. Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april, er zijn nog steeds alles wat ik wil. Zij geeft kleur. Show mag bijwonen. Elke zaal mag haar capaciteit opstellen... ...aan de hand van de beschikbare ruimte en de voorwaarden... ...dat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. Nou ja, bij elke stap naar verruiming zijn we natuurlijk heel erg blij... ...zo'n laat de woordvoerder Avos live in Amsterdam desgevraagd, desgevraagd weten. De grote voordeel van onze zaal, waar straks zo'n 1200 mensen kunnen zitten... ...is dat we flexibel zijn met de indeling. De concertzaal kan anderhalve meter in acht nemen... ...door mensen gefaseerd naar binnen te laten... ...en ze met behulp van een route en gekleurde pijlen naar het juiste vak te leiden. En Avondlive Live heeft de komende tijd alweer een aantal concerten in de agenda staan. Voor onder andere... Uh, Django McGraw en Fate No More. En, uh, de Siegeldom, ja, die heeft een beetje een dubbel gevoel. Zo zegt de, de, woordvoer, de woordvoerder van Siegeldom. Ja, zoepelde maatregelen, maar uh, ja, we zijn blij dat ze weer open mogen. Maar ja, hè, Het gebouw is ontworpen voor uh, 17.000 fans en daar is het uh, gebouw letterlijk even gelukkig op aangepast, maar uh, ja, er mogen uiteindelijk maar 3.000 mensen naar binnen, want anders kan die anderhalve meterregel kunnen ze daar gewoon niet aanhouden. Dus ja, waarschijnlijk zijn ze heel erg blij als het straks allemaal weer weg is die anderhalve meter, want ja, het wordt toch allemaal een beetje moeilijk, hè? En eh. Uh, ja, er zijn ook mensen die uh, heel blij zijn. Want eh uh, die geeft als eerste een concert 9 juli. Als eerste artiest ten optreden in de Amsterdamse Zigodoom onder de versoepelde coronamaatregelen. En uh, er zijn 2500 kaarten beschikbaar gesteld. En ik kan je vertellen, Zigodoom die verdient er. Aan, want ja, je gaat pas geld verdienen als ze uh, richting de 5000 mensen gaan. Dan wordt het pas geld verdiend. Maar in ieder geval, leuk voor Nielsen en voor de fans. 2500 uh, uh, nee, 2500 kaarten zijn beschikbaar gesteld... voor het eerste concert van Nielsen in Ziggo Dome, Dus dat is weer heel erg positief. Terug naar de muziek, want ik wil weer veel, even veel, te veel. Wat dacht je van uh, Frankie Knuckles? In de Directory's cut met Eric Copper en uh, B. Slate met Dead Over You. House of Opulence. Gaat gewoon door deze zomer. Het zou eigenlijk al eerder gaan beginnen, maar uh, uiteindelijk, uh, na de lockdown in de meeste Oost-Prietische landen waarbij het aantal besmettingen beperkt is gebleven, heeft Exit Festival na nou overleg met de Servische premier besloten de jubileumeditie niet te annuleren, maar te verplaatsen naar een later tijdstip in de zomer. Exit 2.0 zal nu plaatsvinden op uh, 13 tot 16 augustus uh, van dit jaar, 2020. En om de veiligheid van de bezoekers en crew te waarborgen worden de nodige maatregelen getroffen. Zijn worden de capaciteit van het festival verlaagd. en zullen sommige grachten en loopgraven van het uh, Patro Varindin Fort, dat dus normaal gesproken de vele kleine podushuisvest, die zullen gesloten blijven. Mensen kunnen deze zomer onder meer wel naar de mainstage, die iconische dance area en het No Sleep podium dat op het festivalterrein is te verwachten. Dus uh, ja, positief voor de mensen die toch naar een vette party willen. Het Exit Festival gaat gewoon door alleen nu van 13 tot 16 augustus in de Nederlandse festivals. Ja, moeten we nog even wachten. en nog even een knik in de kabel, maar hè, zodra die anderhalve meter weg is, zo snel mogelijk hopen. We mogen wel voor geluk spreken dat er in ieder geval binnen de kroeg is. En De clubs zijn nog steeds dicht, hè. Dus, het uh, ja, een beetje, is een beetje krom allemaal, maar in ieder geval hè? het gaat langzaam redelijk de goede kant op, dacht ik zo. Zie je we mezelf op en doen met muziek. Peter Brown nu op de radio met Samba Sol. <tied> You my best, baby. Do my best, baby. Do my best,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 De er zijn erg populair in de kroegen, want ja, de clubs zijn nog, uh, nou ja, ik moet zeggen. Ik uh, hoorde trouwens dat de weer gewoon open is en nog een paar, paar van die uh, clubs in Amsterdam zijn er wel open. Alleen dan zijn de feestjes wat, uh, wat kleiner natuurlijk. Ik weet niet wat er in uh, Escape pas past, maar uh, ja, 100 man moet toch lukken, denk ik. The Night Walk 10, deze week op 10. Maag Chapman en uh, 3-6 met Make A Move op 9. Blue Boy, Remember Me, de David Pengen edit. Op 8, Heller and Farley Project met Ultra Flavor. Ook in de David Pang Extended. Op 7, Eats Everything met Honey. Op 6, Lizzie Nightingale. Oh, en Ilyssius Barrientos met Body Movement. Op 5, My Lone Clapton The Drop the Pressure. Op 4, Earn Day met Just Be Good to Me. Op 3, Boys Noise met uh, My Inline. Op 2, Rudas Silva en uh, Pax met Touch Me. Deze week op 1, John Smith met Deep End. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in the de Nightwalk nummer 1 met Nightwalk End. John Smith met Deep End. I hate it revision. daarvoor hoor je Jay Fakers Met Love Drug, de 2020-versie. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor uh, DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En dus straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Gavis Kelly. Voor nu nog even muziek. Wat dacht je van Lux uh, Solomon? Met Love, Hope, Happiness. Doet hij samen met Amy Douglas en Queen Rose. En ik zeg tot zometeen na de break. You know, freedom ain't.